Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het bedrijfsleven zit te springen om jongeren met een mbo-opleiding. Met name in de horeca, zorg, techniek en logistiek... staan op dit moment tienduizenden vacatures open, blijkt uit onderzoek. In september afgelopen jaar lag het aantal vacatures 26% hoger dan een jaar eerder. En in het halfjaar dat daarop volgde... kwamen er nog eens 214.000 vacatures bij op mbo-niveau. Volgens onderzoekers komt dat deels zodat het goed gaat met de economie. Verder zou er minder aanwas zijn omdat jongeren niet meer voor het mbo kiezen. Ze denken juist dat er banen verdwijnen door automatisering. Strijders van de islamitische staat in Mosul vallen doelbewust kinderen aan om burgers te dwingen in de Iraakse stad te blijven. Volgens UNICEF hebben de strijders expres kinderen gedood van families die op de vlucht waren, om andere mensen die proberen weg te komen af te schrikken. Het Iraakse leger is vorige week een offensief begonnen om IS te verjagen uit Mosul. In de middenstad zitten nog ruim 100.000 mensen vast. Een aantal aangiftes van oplichting voor iemand die zich voordoet als medewerker van Microsoft is flink gestegen. Vorig jaar waren 1100 mensen het slachtoffer van deze vorm van oplichting. In de eerste helft van dit jaar waren het er al 800. Slachtoffers worden gebeld door iemand die zegt voor Microsoft te werken. Soms wordt aan mensen gevraagd om software te installeren waarmee hun computer wordt overgenomen. En in andere gevallen worden gegevens voor internetbankieren gevraagd. Eritreese vluchtelingen met verblijfsvergunning vinden minder snel een woning dan vluchtelingen uit andere landen. Volgens het CBS komt dat doordat Eritreërs vooral jonge alleenstaanden zijn en daar is minder woonruimte voor. Zij moeten daardoor langer in een asielzoekerscentrum blijven. Het weer de komende uren in het noorden redelijk bewolkt, kans op een bui. Verder tropisch warm, 30 graden, in het zuidoosten zelfs 35. Later in de middag kan er kans op onweer en morgen en in het weekend een stuk frisser en wisselvallig.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 Uh, mooie zondagmiddagen en die hebben we de afgelopen maanden toch een aantal keren gehad. Hoe zie je dat? Er komen er uh, mensen minder, minder mensen. Er komen er, vluggen, komen er de... minder mensen. Minder. Er mensen blijven... ja, ja, er is wel een vaste club die altijd komt en daar zijn we ook heel dankbaar en heel blij mee.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 te spelen en uh, duidelijkheid katrmen is met vier handen op katrmen zijn twee mensen aan één piano ja, precies, ja, precies. Ja, wat geleden. en spelen met vier handen en het leuke van uh, deze twee mensen zijn dat ze niet alleen fantastisch spelen maar ook heel leuk uh, kunnen vertellen over wat ze spelen, hoe ze het spelen. En er zijn er situaties morgen. dat als je op de goede plek ziet. en je ziet ze zitten. dat ze met hun handen door elkaar heen spelen. Dus dat de rechterhand van Tobias. opeens over de rechterhand van Yukoko gaat. en dat ze gewoon door elkaar heen spelen. Maak je dat ook, zicht, dat je je dat ook zichtbaar voor mensen? Want je kan die piano natuurlijk. met de, de ronde kan naar voren zitten. maar uh, dan ook een keer ja, op. Wat, wat dan je lullig dat ik je tegen die rug aan kijk dan? Maar... Ja, precies. Aan de ene kant, aan de andere kant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 een normaal concert uh, wordt gespeeld. En zij gaan ook echt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 De taak ja. om te vragen aan degene: van, uh, Wil je wat vertellen over wat je gaat doen en wat je gaat spelen? Geen stoel. Weet je wat uh, Liebrechts uh, doet, nee. maar dan anders. Ja, <hijntilfeerlijk> ja, ja, ja. Die is met het idee. Ja, doe ja, ja. ja, ja even nee. Even ja, even nee. <hijntilfeerlijk> het moest even vallen, maar die, die doet het fantastisch. Hey, dus uh, morgen een. Uh.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 Maar dan praten we ook over een andere entreeprijs. Want dan ga je echt uh, naar minimaal 20 euro toe per concert. Maar, ja, maar daar is, krijg je ook wel wat voor. Het is ook niet niks. Die, nee, Het uh, nee. moet verzorgd worden, het moet betaald worden. De ja. bussen moeten geregeld worden. En ze moeten het ja. eindelijk terug. Enzovoort enzovoort. Is mis uh, Malle Babbe in jouw rijtje. Malle Babbe, ja. Die geeft uh, volgende week zaterdag een gratis concert. Dat o, is ook wel even leuk. Op, is dat? Uh, dat is het 35 jaar bestaan in de Frankestraat in de Haarlem. Ik denk dat dat de doopsgezinde kerk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 naar het uh, pleinconcert morgen om half drie gaat de kerk open om drie uur begint het en dan gaan wij luisteren naar Tobias Bosboom en Yukiko Hasegawa. Daarom, ik beloof de mensen in Zandvoort dat we nog minstens 12 zondagen krijgen waar het schitterend weer wordt, buiten morgen dus kom, om morgen wel. dus kom morgen gewoon <laughs> Peter, ontzettend bedankt voor je heel het. graag dank gedaan, dank wel Dankjewel.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 Maar ja, het is ja, toch gelijk. leuk. En zij vonden het ook leuk. Dus en het is blijkbaar bevallen, want ze staan er weer.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 kant van het raadhuis, ja. ook een vaste plek. Ja, Ik zie daar heel veel mensen met een broodje met, uh, met kaas van duur weglopen. Ja, het is natuurlijk. Uh... Heel veel mensen willen na hun eten iets zoets of juist iets hartigs. We hebben vanaf dag één eigenlijk gezegd... we willen er heel graag iemand met kaas bij. Nou, ja, dat moesten we dan wel eerst. We hebben er natuurlijk twee gegadigd in ons dorp. En in het begin hadden beide zoiets van... nou, dat weten we niet. En nu al een paar jaar de kaashoek die dat met heel veel plezier... en ik denk ook met heel veel toegevoegde waarde uitvoert. Ja, en we horen er alleen maar heel veel complimenten over. Persoonlijk ben ik degene die op zoek gaat naar, het zoete, naar de zoete nagerecht.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 wel zeggen van jongens, dat is wel een beetje jammer. Maar nu was het uh, overzichtelijk. Ja, er zijn natuurlijk uh, succesgerechten, bijvoorbeeld Filoxenia met, uh, met een broodje gyros, Dat is altijd al uh, een, een succesnummer geweest. En ik kan me nog herinneren dat uh, bij Beats Club 10 uh, de, de stukken... Uh, Ossahaas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 Um, en er hebben we verschillende wijnen gedronken. En uh, daar zijn drie uh, een rode, een witte roze en een rosé wijn uh, zijn eruit, uh, uitgekomen. Dat en de... die gaan we dan ook schenken in, uh, in de grote bar. Oké, okay, dat laat uh, de andere mensen vrij om ook hun eigen wijnen te schenken, zie ik, in, uh, in het programma. Dus er is een heel grote variatie van, van drank. Ja. Mensen die graag bij een café of bij een restaurant die wijn willen, die kunnen daar gewoon heen en weer blijven lopen. Um, de plaatsen. die staan uh, weer op dezelfde plaats, op alle drie punten? Uh, twee punten. Twee punten. Ja. Dat is bij de, be, de, de ingang? De ingang van het uh, gemeentehuis, daar staat er altijd eentje, uh, en eentje bij het Circus uh, Theater. Maar dat waren er toch drie? Er stonden er voorheen, stonden er twee bij het gemeentehuis, uh, maar er kreeg toch ophoping en verstopping uh, vernauwing. nou uh, in, waardoor de mensen moeilijker het plein op konden.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 nou, in dit geval op zondagmiddag tussen 4 en half 6 met elkaar euh, nou ja, te vertellen en te praten. En in een informele setting uh, toch een beetje te netwerken. Ja. Dus vrijdag is de opening. Die is voor de vrienden van. En onze sponsors? En de sponsors, hoeveel mensen zijn dat ongeveer? Ik denk dat we gauw uh, richting de 100, uh, 120 man uh, zijn. Komen. En die komen om 5 uur of nee, komen om nee. vier uur. 7 uur. Zeven zeven uur, uur. Dus. Maar officieel... Hoe laat is de officiële opening? Om 7 uur. Om 7 uur. Om zeven uur. Om vijf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 Ding, ha, ha, ha, I drama, yeah. Chamonchi Parabara, Chamonchi Parabara, Shilongati, Shilongati, para, lon gati, che lon gati, Jambo shi para para olunga di, che di, e che pa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 Kijken of je alles hebt geregeld, de koelkasten, de ovens, euh, noem het maar op, de inkoop. Want ik hoor altijd hele positieve berichten over jouw speerrips. Ik heb nog nooit bij jou gegeten. Nee, ik ben nog niet geweest. geweest. Ik ben wel... heel ja, vaak weg. <lacht> dan mis je <lacht> me, door. En uh, als ik dan uh, even tijd heb, want ja, ik heb natuurlijk niet zo heel veel tijd. Je kan dan... het ook naar je huis komen brengen. Oh, je bent maar ook, ook aangesloten door thuis je je kwamen, maar ja. <lacht> nou, Er is ik dus... nu een oplossing voor, ja Als je tenminste volgende week niet weg bent.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 Dus je kan ook bellen. Ja, maar ik vind het leuk om naar een restaurant te gaan. Dat nou, ik ken je... waar jij zit, dat ken ik uh, heel goed van, uh, van vroeger toen het anders was. geweest in de bestuur. Heel erg. <lacht> heel erg. Het <lacht> er blijft een van die heb zelfs de karaoke gezongen daar, wat ik niet eens meer herinner. Maar goed. Um, maar ik vind het dan leuk om naar een restaurant te gaan. Want dat is dan toch anders dan als je het thuis bezorgd hebt. Um, Hoe lang bestaat het nou, de drie uh, jaar? Ja, vijftien maanden bij anderhalf jaar. Zeg. Ja, en het draait uh, erg goed. We met mogen we niet plagen. Ja, ja.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 wat Coral zegt, die staat bekend op je speerrips, maar ik zie ook crispy chicken staan, ja. de steak tartare van ossaas, hamburger en drie aapjes special. Ja. Wat is een drie aapjes special? Ja. Oh, ik heb... oh, ik zie daar al iemand die vindt het heel lekker. Ja, het is... Uh, Lana <lacht> heeft al geproefd. Slagroom, mascarpone, merengue, vers fruit en dat allemaal door elkaar heen gemengd en het maakt iets heel erg lekkers. Ik maak op uit de gerechten dat jij uh, wat achtergrond hebt van uh, kokken. Nee, niet. Nee, helemaal. Eigenlijk niet. Ik heb altijd achter de bar gestaan of in de zaal. Ge je gewoon. vindt het lekker eten maken, dus je. Ja, hou ik van, hou van lekker eten. Daarom ben ik ook zelfs 20 kilo te zwaar. <lacht> en, uh, ja, ik hou van eten. <lacht> hoe ben je dan eigenlijk in Zandvoort uh, terechtgekomen? Ik um, woon dan heel leven in Zandvoort. Ja, en, en achter de bar was. Uh, ik heb bij Dansé, bij de Chin, uh, ik heb Bloemendaal Strand. Ik heb uh, ben ik begonnen als afwasser bij de Klikspaan toen ik 12, 13 jaar was.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 hoef ik hem alleen maar in te pluggen bij iemand in huis en dan ben ik klaar. 500 kilo speerrips klaar liggen? Ja, 400 kilo. Ik weet het. Nou ja, ik heb alle toe... collega's gevraagd die voorheen met speerrips hebben gestaan, die zegt 200, die zegt 300, die zegt 400. Dus ik heb maar van de meest, diegene die meeste kilo's zegt, heb ik maar dat heb ik aangenomen dat, dat het is. Ja. En ik ga het zien. Maar dat moet je allemaal voorbereiden, want de dingen die moeten gaan marineren koken. en koken en ja. dan eigenlijk de eindbereiding gebeurt dan daar. Dat ja. is een paar minuten waarschijnlijk. Ja, dan maar de voorbereiding zit nog wel wat tijd in. Dat koken. Het, val, ja, het valt op zich reuze mee. Het moet 12 uur afkoelen in de marinade. Dat is het enige wat we willen. Dat is de voorbereiding. Ja. En dan ga je koken. En dan gaan we. Nee, dat is kook. Dat is, die dan is niet koken. gekookt. Dan koelt hij af in de marinade. En dan gaan we, daar te flikken gaan we het, uh, er wordt schoongemaakt op de grill. gelakt. Oep. En dan is, het, uh, dan is het klaar. Dus er komt een groot bord op de drie aapjes uh, vrijdag. Uh, Lijkt, het staat al op Facebook, dus we zijn al een beetje ermee bezig. Een Beetje voorbereiden. dat men ja. toch uh, weet dat het, het zo'n ja. bordje gesloten wegens opening nee, doorlopen naar het gasspijn. Ja, Doorlopen ja. <laughs> door naar het gashuisplein. Steek dat daar.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 Overlegt. En toen zei ik tegen de kok dat we die ossehazen gingen doen. Zegt hij, ja, maar doe die steekt het aan. Nou, dat is geweldig. Dat vindt iedereen lekker. Maar doe jij ook ossehazen in de in aapjes dan? Ja. Dus staat wel op je kaart? Ja, van de grill of uit de pan. En een beetje à la doen we hem nu ook tegenwoordig met zo die balie Ja. En we zijn, uh, ja, we proberen weer een nieuwe kaart te bedenken ook. Hoe vaak wissel jij van kaart? Wel drie, vier keer per jaar wil ik het jaar. gaan ja, ja. Uh, Jouw kaart, uh, en ik vind dat heel fijn hoor. Die bestaat niet uit de uh, vijf Nee, Simpel. En gewoon een, uh, een stuk of wat vlees, een stuk ja. of wat uh, vis en vegetarisch Dat dus is meer dan genoeg. Um, dat zie ik hier ook terug. Ja. En dat, dat is ook jou, uh, jouw merk. Gewoon kort en krachtig. En dan ja, drie keer per simpel jaar. Simpel uh, en lekker. Ja, simpel dat is, en het lekker. dat is het belangrijkste. Het tweede ding van de apjes is dat als jij uh, een beetje uitgeserveerd uh, bent, dat je ook een bar wordt. Hè? Dat willen we heel graag. Maar ja. het is nog niet echt... Komt dat niet het, los? In Zandvoort lukt dat nog niet helemaal. Nou, ik hoorde iedereen over die bestieën en, ja, nee, en we hebben, nu die aapjes. Dat, ja, nee, we zijn het aan het proberen.